Dit jaar werd de groei vooral aangejaagd door de stijgende wereldhandel. De komende twee jaar is de groei vooral te danken aan consumenten en bedrijven... die gaan weer meer uitgeven en investeren. Maar de Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei nog niet erg stevig. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien... die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Via Noord-Holland trekkers naar het oosten... Vanmiddag is er ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Dan komt er vanuit Frankrijk en België een gebied met ijzel. De Tweede Kamer steunt de plannen van minister Opstelten voor een wietpas voor coffeeshops in Noord-Brabant. In het regeerakkoord staat dat de pas landelijk wordt ingevoerd en in Brabant gebeurt dat nu versneld. De regeringspartijen, CDA en VVD vinden dat een goed idee, maar vragen zich wel af hoe de situatie in Brabant zo uit de hand heeft kunnen lopen. Als er problemen zijn, hoeft Den Haag dat niet altijd op te lossen, vinden ze. De PVV vindt dat zo nodig het leger moet worden ingezet. Opnieuw hebben sympathisanten van de Chinese winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede een reisverbod gekregen. Een kunstenaar en een econoom werden op de luchthaven van Peking tegengehouden. Volgende week wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Die is toegekend aan mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. Hij zit in China een zelfstraf uit voor wat wordt genoemd het ondermijnen van de staat. China is verontwaardigd over de toekenning. Het weer langs de kust uh, sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Vanavond gaat het weer overal vriezen. Morgen temperaturen van min 1 in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het! Zie in 2010 al 20 jaar live. En nu de Muziekboulevard. This is a shark's tale. Here we go again. Two thousand four phenomenal hits. Yeah.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 Love!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 Nothing at all.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 to my life. 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al twintig jaar. Dit is 20 jaar ZFM. For mama but she told me this is one for your dad, my dad, my dad. Yes, she did. Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De curatoren van de DSB-bank hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten... De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benaderd.